Het wordt 20 graden vandaag. Dit was het NOS.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort zomerhit. ZFM. Dit is de Zomer van ZFM, met nu de haling van Goedemorgen Zandvoort. Vanuit Hotel Hoogland, Pieter, want we zitten eventjes hier geparkeerd. Goedemorgen Jaap, ja, vanuit de studio op het Gasreisplein. Ik denk dat de storm van de afgelopen week de zender heeft beïnvloed... dat ja. hier een halve slag gedraaid is... Ja. Dus dat Engeland ons goed kan horen. Maar de rest van Europa ja, ja. toch in de problemen zit. Ja, ja, dat geloof ik ook wel. Maar iedereen in binnenland en buitenland, op vakantie of waar dan Hallo, we zijn er hoor. Die, die kunnen ons allemaal horen ja. op uh, onze beroemde zender Goedemorgen Zandvoort ja. van ZFM Zandvoort. Juist. Uh, nou ja, goed. Het is vandaag de 17e. Uh, wat gaan we doen? Ja, we hebben een druk programma. En dat is uh, samengesteld door Yvonne Roosendaal, uh, de redactie. Uh, Jaap die zit nu even achter het niet, want Roy die zit nog in het hoogland ja, maar om het... de boel weer af te breken. Ja. Roy komt snel hier naartoe. Uh, we hebben een leuk programma. We beginnen om tien over tien met Maaike Kappel en daar praten we natuurlijk over recreade. Uh -huh. uh, ze heeft daar uh, veel mee te maken vanaf het begin. Heel lang al doet ze dat en daar gaan we uitvoerig met haar over praten. Daarna om vijf half tien gaan we praten met Anke Joustra. Want er is in de Protestantse kerk een heleboel te doen deze zomer. Uh -huh. En we willen toch wel eens even weten wat er allemaal te doen is. Vervolgens gaan we praten met Boudewijn van uh, Vilstren Met Sunpark, want ze hebben een onderscheiding gehad. En we willen toch wel eens weten waarom. En wat is dat voor een onderscheiding? Ik vind trouwens een heel leuk woord, onderscheiding. Dus het betekent dat je je ergens van onderscheidt van iets. Dat heb je heel goed, goed opgemerkt. Nou, jong, je bent wakker. <laughs> ja. Dan in het tweede uur gaan we praten met wethouder Gert Tonen. Want alle verenigingen, stichtingen en organisaties hebben een brief gehad... dat er bezuinigingen eraan komen. Wat betekent dat? Want enige angst is uitgebroken. Uh, bestaan we straks nog wel of niet? Uh, kortom, uh, er zijn nog een heleboel uh, zaken te doen. Vervolgens gaan we praten met uh, BKZ, de beelde kunstenaar Zandvoort. En dan gaan we praten met Alan Kuil. Uh, of iemand anders, dat weten we nog niet. Want uh, wat gaat er gebeuren met de kunst deze zomer hier in Zandvoort? En we sluiten af en ja, dat is voor jou. Er is een groot feestje Oh. op het Naturistenstrand bij paal 69. Ik weet van niks. Uh, weet jij dat niet? Nee, ik weet van The niks. De Summer Celebration Party. Ken ik niet. Uh, en, en, uh, ja, nee, ik, ik ben ook geen feestvierder, eerlijk gezegd. Ik vraag me dan echt af, als je op het Naturistenstrand het feestje hebt... Waar laat je dan je sigaretten, je aansteker en je portemonnee... als je een piltje moet halen? <laughs> ja, dat is, is een hele goeie. Nou, uh, het we wordt zit... een leuk programma. Ja. We zitten hier nu niet in Ho Hotel Hoogland. De redactie wordt verzorgd uh, door uh, Yvonne Roosendaal dit keer. Dat uh, is. De ko koffiedienst was in handen van Don de Grebben... maar of die uh, ook hier wat koffie kan uitdelen... dat zullen we nog wel even zien. Eerst gaan we even een stuk muziek oh, draaien. Is. Heel goed, ja. Bluff!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 Dan weer rustig slapen gaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waarin ieder onbewust in het thuis wordt aangestoken, waar de ketting is gebroken en alle zijn verbrand. Maar er is niets aan de hand, iets. niets. Prissingen zwaar en moedeloos van wacht. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. Timber in het donker buiten gaat, sporen gebracht. Gedek de goede tijden van zuiverheid en kracht. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de zeerse kust, waar de zomer onbewust met een rotgang wordt genoten. En waar wild met onvergroten iedereen zijn gang kan gaan.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 Zoals het gaat, de ja, dit is goede muziek om erin Bluff. te komen, Plus. Ja, dat uh, is terug naar de kust, uh, ja, Pieter. Ja, dat heb je heel goed gedaan. Uh, Jaap, aan tafel hebben we twee hele mooie dames. Uh, Maaike Kampel en Joyce. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Duidelijk in de microfoon praten. Juist. Nou, Maaike, allereerst. Ik las in de krant dat de poppenkast nu gaat starten. Vertel even. Ja, dat is wel heel spannend. Wij hebben... Hoe is dat begonnen? Met Wendy Jacobs ben Ik ben samen? Met Wendy Jacobs hebben wij meegedaan in een wedstrijd, gaan we doen.tv. En uh, toen moesten we zoveel mogelijk stemmen van Zandvoorters krijgen. Dus iedereen alsnog bedankt, want we stonden dik bovenaan. En daar hebben we 3000 euro mee gewonnen. En uh, die mochten Zo. we besteden aan een poptheater. En dan zouden we eerst in de Oranje School gaan. Maar dat werd dan heel gedoe omdat we te klein werden. Dus uh, de, nou ja, de school werd te groot, dus ja. de ruimte was uh, beperkt. En toen hebben we via Nel Kerkman de gouden tip gekregen... om eens contact op te nemen met het Zandvoorts Museum. En nu hebben we de zolder van het Zandvoorts Museum tot onze beschikking. En die zijn we nu helemaal aan het verbouwen tot theater. Daar stonden tafels, vergadertafels. Nee, de andere kant waar de filmzaal was. Oké. Okay. Die is nu helemaal een poppentheater geworden. We hebben verlichting opgehangen en theater neergezet, geluid aangesloten. En aankomende donderdagavond wordt om... Uh, nou, Ongeveer kwart voor acht, acht uur het theater geopend door Hilly Jansen. Ja. En zal ook de eerste voorstelling zijn. En wie, wie leidt dat allemaal? Wie doen die poppetentoonstellingen? Altijd als de poppetheater. Nou, Wendy en ik. Met z'n tweetjes. Ja, en dan uh, alle mensen van Recreade spelen. Tenminste, degene die willen. Maar heb je dan ook vaste voorstellingen die zeggen Jan Klaas en Katrine? Of... Nee, wij, wij spelen net zoals bij Recreade een eigen bedachte voorstelling... die past binnen het thema van het Zandvoorts Museum of uh, binnen een speurtocht of binnen Kerst Sinterklaas, net wat er speelt. Wat is je doelgroep? Welke kinderen wil je bereiken? Nou, kinderen van uh, uh, tot en met een jaar of acht. Ja. En het is maar 50 cent per kind... Dat is geen geld. En dat is dat die 50 cent is dan voor recreatie en een euro per volwassene. En die euro is voor het Zandvoorts Museum. hun medewerking. Dus dat is enorm. Nou, die leuk. de ouders kunnen ondertussen het museum bekijken. Ja. Kinderen naar boven toe. Kinderen en naar zijn boven rondkijken. toe, zij even drie kwartier kijken en dan naar huis. Hebben jullie daar uh, zo uh, in, intern daar een beetje over nagedacht? Van hoe kunnen we het ook voor de ouders een beetje aantrekkelijk maken dat, die, uh, dat hun kinderen ook bij recreatie uh, komen? Hebben jullie daar, uh, is dit zoiets? Nee, nee, ik bedoel, nee, nee. nee, we hebben nee. gewoon een eigen theater gecreëerd. Oh, een eigen theater, ja. ja, ja. Binnen, binnen het Zandvoorts Museum. En ja. nu is het bijkomende voordeel dat ouders dus niet de hele voorstelling hoeven te blijven zitten. Mm -hmm. Maar gewoon heerlijk kunnen genieten van de mooie kunst in het Zandvoorts Museum. Ja. Maar Maaike, het is natuurlijk toch een belasting en, en je hebt het al verschrikkelijk druk. Uh, hoe vaak ga je daar staan met je poppentheater, samen met Wendy? Twee keer in de maand. Oh, dat is, dat te, is overzien. te overzien. Het en is twee is... keer in de maand op woensdagmiddag ja. om half twee. Dus elke ja. keer de eerste en de derde woensdag van de maand. En ga je dat het hele jaar mee door, of is het alleen van in de zomer? Wij de... starten in september. Dus ja. nu is de grote opening. Maar in september uh, starten we tot weer de zomervakantie. Want juist in de zomervakantie is het niet. Want dan heb je al twee weken recreade. Ja, uh, ben jij dan ook als je poppetheater gaat doen samen met, uh, met Wendy... Uh, hebben jullie je daar ook een beetje ook op voorbereid? Ja, ja. Want, ik, uh, uh, ik, ik ga, ga meneer... volgend jaar zelfs een officiële opleiding volgen... tot poppenspeler. Ja, want het dat, want dat is niet zomaar even van... ik schud dit even uit mijn mouw... en ik ga een poppentheater doen. Ja, wij doen dit uh, doen. wel al uh, twintig jaar natuurlijk. Ja, dat begrijp ik, maar... Ik, spelen. Ja. Nee, maar ik bedoel... Uh, je uh, dus ja, als ik op, maar uh, Ik bedoel, daarmee te zeggen... Uh, uh, het zal misschien ook te maken met een uh, verhaal... Wat je, wat je misschien zou kunnen bedenken... en dat uh, zou kunnen brengen, zodat het... iets wat van originaliteit zou ja, kunnen hebben. Ja, klopt. Maar wij zitten natuurlijk allebei al jaren in het onderwijs. En mm. daar uh, ben je continu in thema's bezig. Mm. En uh, alleen maar aan het verzinnen... Ja. Dus eigenlijk uh, wilde ik vroeger te worden, maar toen heb ik toch maar gekozen voor het onderwijs. Omdat het ook de hele dag door toneelspelen is. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook een stuk creativiteit wat je dan uh, aan de dag moet leggen. Ja, Houdt het bij jou nooit op met, uh, met nee. dit soort dingen? Nee, even, met creativiteit niet. Ja. Nee. <laughs> nee. Uh, maar uh, jullie zijn hier voor Recreade. Ja, dus ik geef de microfoon even door aan Joyce. Joyce, hoeveel jaar bestaat Recreade in Zandvoort? Volgens mij nu 42 jaar. Dat is lang. Ja, we hebben twee jaar geleden als groot jubileum gevierd, 40 jaar. Dat was één groot feest in Zandvoort. Ja. En we gaan leuk door nu. Zijn er nog mensen van het eerste uur? Of uh, uh, is dat een... Oh, Jan. Jan. Jan. Jan. Jan de Droog zit nu in het bestuur. Ja. En die regelt een heleboel dingen op de achtergrond. Heel veel werk. Het is die... van oorsprong, dacht ik, opgezet door de lokale raad van kerken, hè? Ja. Uh, een, een service aan de Zandvoetse kinderen bedoeld. Die niet op vakantie konden. Precies, nee. die ouders zijn allemaal druk bezig en die kinderen die, die zitten er maar en daarvoor is recreade in de tijd opgezet. Ja. Voor Zandvoetse kinderen. Klopt. Uh, is dat nog steeds zo? Zandvoetse kinderen? Ja, voornamelijk wel. Er komt af en toe wel eens iemand van de camping of kinderen van buitenaf die hier toevallig zijn. Maar het merendeel is echt kinderen uit Zandvoort. En recreade wordt allemaal door vrijwilligers gedaan? Ja, klopt. Uh, niet alleen uit Zandvoort. Hè? ze komen uit heel uh, Nederland, ja. komen ze hier naartoe. Uh, slapen, eten, alles hoort erbij. Ja, we zitten met z'n allen twee weken lang, heel gezellig. En waar, waar slapen jullie dan? We slapen in de Nassenschool. Hmm. Ja, die ja. school is dan toch dicht die met stoppen. vakantie. Ja. En hoeveel kinderen verwacht je dan? Hoeveel kinderen krijgen jullie uh, in de zomermaanden met de ja, Het verschilt een beetje per dag. We krijgen uh, gemiddeld... Uh, 50 kinderen per project per dagdeel. Dus dat is 100 kinderen per dagdeel. Dus dat is 200 kinderen per dag krijgen we binnen. Je hebt twee dagdelen, een ochtendprogramma, ochtendprogramma en, een en een middagprogramma. En op twee locaties. Op twee locaties, dus gemiddeld 50 kinderen per locatie. Dus een enorme opgave is dat. Ja, dat zijn heel veel kinderen. Maar we hebben ook per, per locatie zes of zeven teamleden. Hoe kom je daaraan, aan al die teamleden? Nou, heel hard leuren. Een ja. Heel vriendelijk uh, vragen en vooral ook, denk ik, uh, zorgen dat Recreade heel leuk blijft voor de teamleden. Ja. Dus dat het niet alleen een feestje is voor de kinderen, maar dat het ook een feestje wordt voor de vrijwilligers. En de kinderen kijken ernaar uit, want het is altijd een spektakel bij jullie. Ja, het is altijd een feestje. En hoe lang duurt de Recreade? Nou, de recreade duurt twee weken. Wanneer begint het? Um... Zondag hebben we de eerste keer volksdansen en poppenkast. Morgen of volgende week zondag? Nee, morgen. morgen. En dan zijn we en in Noord bij het Vomarplein. En ja. hier. Waar is hier? Hier. Hoe noem het hier? Het Gasthuisplein. Ja. <laughs> hoe is het hier? Hoe weet het hier? En dan is het om half zeven. Hoe laat beginnen we Half zeven in de Noord. Ja. En om half acht hier in Centrum. Morgenavond om half acht hier op het Gasthuisplein. Ja. Gast en dan zijn alle kinderen welkom. Ja. En dan kunnen ze een kaartje komen, kopen om mee te doen voor de komende weken? Ja. Um, vanavond is het Volkslands en en is altijd gratis. Ja. En per dagdelen is het dan 50 cent nog steeds, omdat we het graag laagdrempelig willen houden. En er is nu tegenwoordig ook een armbandje te koop. Dan kunnen kinderen twee weken alles meedoen voor 15 euro. En die armbandjes zijn te koop? Bij de Bruna en de VVV. Uitstekend. Dus als je dat bandje hebt, dan heb je 14 dagen lol. 14 dagen plezier. En je kan nog kiezen, ik ga vandaag eens naar Noord en en uh, Of ik blijf hier op het Gassersplein. Ja. Die keuze is er ook. Ja, absoluut. Wat is het programma? Wat gaan jullie doen? Nou, de 14 dagen duurt het, hè? Ja, klopt. Nou, we bestaan, um, het zijn twee verschillende programma's in de week. En in Noord beginnen we de eerste week met wat is er aan de hand op het strand. Het gaat over een cruiseschip, dat strand. En ja, dat cruise moet weer weg. Duwen? Ja, misschien. Daar moeten we samen met de kinderen naar kijken hoe we dat weer op gaan lossen. Interessant. Ja, en is een, is een open eind ook steeds? Altijd Altijd, Altijd een open eind. Het. Ja, en uiteindelijk wordt het allemaal weer opgelost. Uh... Oké, okay. dom. Uh, uh, ja. wat, wat, wat hebben jullie nog meer? Uh, in Centrum gaat het over Hotel de Botel. En dat gaat over een lift, uh, jongen. En het hotel gaat misschien wel sluiten. En de vraag is: ja, blijft dat hotel nou open of gaat het hotel toch dicht? Oeh. Ja, het is ook een uh, bepaalde Ja, pak hem maar eventjes. Het gaat over het roddelcircuit in Zandvoort. Rodel, dus ik heb Zandvoort. gehoord van die dat die. die zegt dat dat hotel van die dicht gaat. Ja. Dus daar gaat het over. De buurman heeft verteld aan de schoonmaakster dat de bakker heeft gezegd. Wat leuk. Dus uh, daar gaat het centrum over. Uh, uh, uh, maar dat betekent dat je het liefst dus dan die veertien dagen op één locatie wil blijven. Ja. Want anders wordt het verworrend, de ene middag praten over een, uh, ja, een cruiseschip <laughs> en, en de volgende morgen moet je over een hotel praten. Dus... Ja, het is leuker om het op één project te volgen omdat je dan de hele verhaallijn meekrijgt. En uh, even recreatie. het begint zondag om zeven uur, half acht, maar de volgende dagen, van hoe laat tot hoe laat is dat? Hoe laat begin je s'morgens? Nou, we hebben elke dag twee activiteiten, dat ja. is van tien tot twaalf en van drie tot vijf. En dan hebben we op vrijdag in de eerste week en op donderdag in de tweede week hebben we het vier uursprogramma. Dat is van tien tot twee. Komen alle kinderen, die blijven ook eten bij ons. Dus dan hebben we een uitgebreider, langer programma. Ja. Moet iedereen brood meenemen en dan is het, uh, blijven we met z'n allen eten. Is er nog een discofeest? Ik, ja, in Noord wel. Oh. Maar dat is gewoon tijdens het normale programma. Oké. Okay. Ik steek mijn vinger omhoog, want er is uh, iets van 42 jaar. Dat scheelt uh, één jaar, uh, want ik ben iets ouder. Het dus is bijna net zo lang als uh, recreade oud is. Um, wat ik altijd uh, weet is uh, bij de afsluiting, Sante Kraampie. Is ja. dat er uh, weer in? Ja, dat is ook dit jaar weer. Okay. Dat is de vrijdag in de tweede week. Dat is ja. vrijdag 30 juli. Dat is van um, 11 tot 2 en dat is bij de Hervormde Kerk dit jaar. Dus Aha, Protestantse, de Protestantse kerk het ja. heet dat ja. nu. Oh, dat is het kerkplein is dat. Ja. En daar is het van alle gebeuren, spelletjes, toestanden. Ja, er staan allemaal kramen. Ja. En bij elke kraam is iets leuks te doen of iets leuks te maken. Oké. Okay. En dan nou zie ik Maaike met allemaal bonnenboekjes ja. voor zitten. Wat is dat? Bonnenboekjes. <laughs> nou, nee, nee, nee. Dit zijn uh, hele kleine notitieblokjes. Ja. Want uh, wij hebben besloten om dit jaar een spel te spelen met de teamleden ook. Mm. Uh, wie is de mol? En wij hebben iemand aangewezen binnen de twee teams die de mol is. Dus wij hebben allerlei opdrachten voor de teamleden ook. Mm -hmm. En daar ga je vanmiddag mee beginnen. Dus ja. Dus ik hoop volgende week zaterdag nog een keer hier bij de radio te mogen komen. Want Altijd. dan moeten ze luisteren. Ja. Ja. Dus uh, bij deze graag. Je komt gewoon We dus ze naar... krijgen allemaal een leuk blokje. En daar moeten ze alles in opschrijven. Dat weten ah. ze nog niet. Weten ze nu nee. nog niet. Maar ja, je well tot nu, nu, nu je op de radio ja, geweest wel, bent, zeg maar. weten ze het eigenlijk wel natuurlijk. Maar ja. het is wel een leuk idee om dat zo op die manier te doen. Ja. Maar dit is geweldig jongens. Ja. 42 jaar en de spirits zitten nog steeds in. Dus we gaan op naar de 50 jaar. Zeker. Met een groot feest hier in antwoord. En terecht. Uh, hoe redden jullie het financieel? Want dit kost natuurlijk klauwen met geld. Ja, die was voor mij, geloof ik, die vraag. Ja. Uh -huh. um, <laughs> wij krijgen subsidie van de gemeente. Ja. En uh, dat is voldoende om uh, key te spelen. Ja, want en dat winst, is heel mooi. Een winst, winst kan je, nee, je nooit maken. Nee, maar zou is ook niet de opzet van Recreade. Nee. Anders hadden we de prijs moeten verhogen. En, maar dat willen we allemaal niet. En dat, datzelfde principe willen we ook vasthouden met het poppentheater. Dat, dat je zegt van nou we willen er geen winst mee maken, zolang we kietspelen is het goed. Dus opdracht aan de Zonfruitse gezinnen. Aanstaande zondag begint het, morgen ja. om uh, half acht. En verder een oproep, ga even langs Bruna en koop of een. VVV en koop een, een brandje, want dan sponsor je ook recreade nog een beetje. Precies, en dan kunnen die kinderen 14 dagen lang, s'morgens en smiddags, Alles meedoen. meedoen. Uh, de, de leeftijd is vanaf vier recreale... tot en met twaalf. Maar kinderen die ouder zijn en zeggen ik vind het leuk om te helpen... die mogen gratis meekomen helpen. Want daar halen wij natuurlijk onze nieuwe teamleden over een aantal jaar weer uit. Precies. Uh, ik dacht dat de schoolperiode voorbij is en dat jij nu vakantie hebt. Maar je hebt geen vakantie, Mike. Nee, maar dat hebben wij onderwijzers nooit. <laughs> ja, nou je, maar goed... Ik vind het heel mooi. Ik wens jullie ja. erg veel succes toe en veel plezier en mooi weer. Dankjewel. If this is true of them, what a life I think will I stay But rather I will get away. I'm scared there I won't find a thing.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 I would stay van Gressup. Uh, zo hadden we deze week uh, zeg maar het orakel uit Duitsland met een octopus. Maar hier hebben wij het, uh, ons eigen orakel. En aan het woord is de heer Joustra. Dankjewel meneer Jaap Koper. Overigens, dat crash dat bestaat toch niet meer? Nee, Die zijn er nee, opgegeven. nee, nee. nee. Uh, Jacqueline Govaert is nu uh, solo uh, bezig. En uh, wil je meer van Nederlandse popmuziek horen? Tussen 12 en 4 morgenmiddag. Bij mij in de uitzending. Jij gaat het draaien morgen? Ja, ja, ja, daar ben ik blij mee. Want uh, ze zongen erg goed. Ja. Uh, Ten slotte moet je als opa toch op de hoogte blijven met de huidige popmuziek. Dat, uh... ja, dat, dat doe jij uh, op ja, een dat, verbluffende manier. Uh. Dat bedoel ik maar. <laughs> aan, uh, aan tafel is geschoven... E iemand die ik vrij goed ken. Mevrouw Ankie Jouwstra. Welkom. Ja. Nou, goedemorgen, Pieter. Goedemorgen, Jaap. Ja, goedemorgen. Uh, Ankie, uh, wat verschaft ons de eer? Want er is wat aan de hand. met de Protestantse kerk hier op het kerkplein in Zandvoort. Onze dorpskerk. Jullie ja. gaan de deuren opengooien deze zomer. Dat gaan we zeker. Dat hebben we ook uh, afgelopen zaterdag uh, al gedaan. Dan uh, kan je uh, tussen twee en vier. Nee, uh, alle zaterdagen voor de rest van juli... dus vandaag onder andere... en augustus uh, de kerk van binnen bekijken. En dan wordt er ook een rondleiding gegeven. En vanmiddag speelt ook meneer De Vries... Uh, op het orgel, niet de hele twee uur natuurlijk, maar uh, hij is aanwezig en uh, bespeelt ook het orgel. Zodat de mensen ook ons mooie, prachtige, gerestaureerde knipschilorgel uh, kunnen beluisteren. Is dat nou interessant om die kerk van binnen te bekijken? Zit er zoveel geschiedkundige informatie? Nou, er zit heel veel geschiedkundige, want de kerk uh, is een voorloper uh, of een... Nee, de kerk had een voorloper. Die is uh, afgebroken. En in 1848 is de kerk herbouwd. Dus de toren is al vele malen ouder. Dus ja, er is heel veel te zien. Het graf van uh, Paulus Loop, dat was uh, de eerste heer van uh, Zandvoort. Die had uh, ja, uh, Zandvoort gekocht. Hè? En uh, de herenbank, waar al die wapens op staan. Uh, het orgel... Uh, de, ...de preekstoel, het doopvond. Uh, het zijn ja. allemaal rijksmonumenten. Ja, dat zijn allemaal rijksmonumenten. En uh, ja, Er is iemand aanwezig, uh, meneer Siem van der Bosch... ...die daar heel veel over weet te vertellen... ...en die dat ook graag doet... Dat dus... weet ik, want je komt niet snel weg bij hem. Nee, dat is ook uh, niet de bedoeling. Hè? Het is de bedoeling dat je gewoon met hem meeloopt door de kerk. En er is ook altijd iemand anders aanwezig om de mensen op te vangen... die niet meteen zo'n grote rondleiding willen hebben. Maar gewoon even ja, binnen willen kijken van uh, wat, wat, wat, wat is dit nou voor kerk? En hoe ziet hij er van binnen uit? Ik loop er als toerist altijd langs ja. en nou staan de deuren een keer ja, open. Is, is, is dat uh, gebruikelijk dat uh, die kerkdeuren eigenlijk in de zomermaanden altijd open zijn? De laatste jaren is dat Ja, hè? Dat is eigenlijk voortgekomen uit uh, tentoonstellingen die mm -hmm. we vroeger in de kerk uh, hadden. Die tentoonstelling is nu alleen nog maar in de Agatha-kerk. Mm -hmm. oh, dit jaar is het thema op golven uh, van muziek. Uh, dat is in het kader van de ecumenische diensten. Mm -hmm. En toen onze kerk gerestaureerd werd en het uh, Orgel uh, ingepakt was. En ja, toen, toen is het alleen nog maar in, uh, in de katholieke kerk. Ja, waarom rondleidingen? Uh, want op een gegeven moment uh, ontstaat zoiets. Uh, is dat ook nou ja, een stukje geschiedenis voor misschien ook voor zandvoorters die denken van hé, hey, ik uh, wist dat nog niet. Maar ook voor bijvoorbeeld toeristen. Want ik zie regelmatig in deze maanden zeker... dat er toch even gekeken wordt door mensen die de kerkstraat naar beneden lopen. Ja, en ook mensen die aan de deur voelen. Want uh, ja. in het buitenland. Maar ja, dat zijn vaak uh, grotere kerken. Mm -hmm. Of... Uh, het zijn uh, kleinere kerken, maar waar dan uh, ja, vrijwilligers een bureautje in hebben. We hebben dat zelfs in Engeland uh, meegemaakt. Hè, dan zitten daar dames die verkopen ook uh, van alles. Ja, uh, dat is klopt, echt ja. een toeristische attractie waar je binnen kan lopen. Nou, dat, dat hebben we in onze kerk niet. Nee. Het is uh, ondoenlijk om de kerk. Uh, altijd open te hebben. Daar hebben we de, Ook het de, angst van diefstal. Ja, of voor andere dingen. Ik bedoel, je moet gewoon toezicht hebben. Er moet gewoon iemand aanwezig zijn. Nou, dat hebben we dus gerealiseerd door deze zaterdag. Ja. Want het valt en staat dus ook met de vrijwilligers, die mensen die uh, dat willen doen. Want ja, ik bedoel, uh, elke week uh, dezelfde, dat uh, gaat op een gegeven moment toch ook... Uh... Nou ja, meneer Van der Bos uh, is daar uh, de voortrekker van. Ja? Hij, uh, hij is degene die, dat, uh, die daar dus iedere zaterdag aanwezig is, hm. bewonderenswaardig. En ja, daaromheen zijn een aantal uh, vrijwilligers, waaronder meneer Drent en meneer Ganster, die hem helpen om de spullen klaar te zetten. Hè, want die liggen normaal natuurlijk in een kluis doopvond en ja, avondmaal zilver en dat soort dingen. En ook weer helpen opruimen en uh, er is zoveel mogelijk nog een, een andere vrijwilliger aanwezig. Ik ben er dus vanmiddag om... Uh, ja om, om gewoon ook voor gezelschap, want het is ook niet leuk om daar in je eentje te staan nee, en, nee. en maar te wachten tot er iemand binnenkomt. Ja, want uh, die rondleidingen, dat uh, de, de, de, de, de, denk ik uh, dat uh, jullie als gemeenschap daar wel gezamenlijk over nadenken van hoe je dat vorm uh, geeft. Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Is er ook iemand bezig om verhalen ergens op te diepen? Want ja... Uh, ik denk he, dat het, iedereen dat doet. Ja, dat bedoel ik, maar... Is, ja, ja, ik, ik, sorry, ik ja. begrijp de vraag de, niet. Nou, van, het verhaal ja. op oh, oh, ja, ja. over de kerk. Dus oh, ja, ja, over bijvoorbeeld ja, ja. het graf van Paulusland Ja, nee, en... dat, dat is allemaal in het verleden al uh, opgeschreven. Ja? En daar uh, hebben we ook een, uh, ja, een, een, een, hoe noem je dat, een folder van gemaakt. Ja? Uh, van een aantal een parts, Ook in het Duits. <laughs> ja. He, dat staat altijd al in de kerk. Want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld op zondag zien dat de kerk open is, binnenkomen, uh, achterin blijven staan of gaan zitten om de kerkdienst mee te maken. Ja. En dan wijzen we ze ook altijd na afloop op, uh, op dat uh, geschrift. Ja, is dat ook de kracht, denk ik, ook nu, uh, nu ik je zou beluisteren, de openheid die jullie nu. Uh, laten zien. Uh, voor, uh, hè? Omdat, uh... Ja, nou, ik denk dat dat uh, altijd is. We, we, staan, we proberen uh, ja, een open gemeente te zijn. He, de, de, want het volgende item zijn dus de orgelconcerten. Mm -hmm. He, de, dus uh, die zijn op 15 augustus en 29 augustus... dan uh, spelen twee vaste bespelers van onze uh, orgel. De heer Sevaal en de heer Verschoor. Dat zijn wel beroemdheden, Sevaal ja. en Verschoor. Ja, ja, dat zijn dus uh, uitstekende en, en goed gekwalificeerde... en fantastische organisten. En die uh, geven dus dan een concert van ongeveer een uur... om daarin... Zoveel mogelijk mogelijkheden van het orgel te laten horen. Ja. Sto weer, stop eventjes wanneer is dat? Wanneer is dat? Op zondag 15 augustus en zondag 29 augustus. En van hoe laat begint dat? Dat begint om drie uur, net zoals de Classic Concerts. Ja. Half drie, de kerk open. Toegang is gratis, net als de classic concerts. En na afloop een open schaal collecte ter bestrijding van de onkosten van de concerten. Want ja, hm. je moet posters, flyers laten maken. Je, je, je maakt de reclame voor. De organisten die hebben hun werk daaraan. Dus, uh, ja, en even over de orgelbespelers nog uh, zelf. Hebben jullie daar uh, deze twee mensen, Servalen uh, en Verschoor? Dat zijn uh, mensen die regelmatig in uh, de kerk, maar ik kan me nog herinneren. En dan weet Pieter alles van uh, over de, de plaatsing van dat knipscheerorgel. Dat werd door een man gedaan, Aard van Bergwerf. Hebben jullie ja, daar Aard nog Bergwerf, even goed nog contact mee met deze ja, man? Want die komt 22 augustus net komt ja. naar Zandvoort. Ja. Uh, dan gaat hij niet orgel spelen. Dan gaat hij een klaverzymbelde spelen. Oh. In ja. het kader van de classic Concert, want dan komt Emmy Verheij. Ja, Zandvoort. Maar dit, uh... En dan komt Aard meespelen. Prima, ja. dan is dat uh, maar goed. Uh, ik dit denk van... Hij heeft een contract. Ah, Oké. Okay. Ja. Uh... Nee, hij, <laughs> hij uh, bespeelt niet uh, in de diensten het mm. orgel. Hij uh, wordt nog wel uh, op bepaalde manieren advies gevraagd. Maar de heer Sevaal is onze uh, uh, ja, hoofdorgelspeler, laat ik... Nou ja, Nee, dat is een heel raar woord. Maar in ieder geval, hij stuurt de organisten aan. En als er iets uh, wordt geconstateerd dat uh, een mankement aan het orgel... want het is natuurlijk ja. een uh, instrument. Dus er kan uh, ja, een toets blijven hangen of een toon die niet mm -hmm. zuiver is. Dan is hij degene die daarvoor uh, wordt, uh, de hulp wordt. Ik ken in... er nog een uh, die ook, uh, een, ook bij het... Ja, bij de afsluiting van het oude orgel. Dat is het orgel. Ja. Uh, dat is meneer Henk van Amerom. Ja. Is die er nog steeds? Jazeker. Meneer van Amerom is er uh, nog steeds. Maar ja. hij, uh, er zouden oorspronkelijk drie concerten zijn. Maar hmm. hij kon vanwege ja, vakantie of andere werkzaamheden. Uh, niet uh, deelnemen dit jaar hmm. uh, uh, aan een uh, concert. Maar hij uh, speelt. Uh, ja, zeker uh, 17, 18 keer uh, per jaar uh, ons orgel. Dus hij is uh, ook een van onze vaste uh, Ja, Ik wou het bijna zeggen, want uh, ja. ik kan mij uh, niet lang, uh, of ik kan mij uh, heel lang heugen dat deze ja, man daar dus zo dat, lang zit. Dat Die is zit ook echt... zo, want uh, hij is al 40 jaar organist. Hm. En hij is ook uh, de dirigent van ons uh, kerkkoor. Ja. Uh, nog steeds met veel verven. Dus. Uh, ja, dat is ook uh, een onderdeel van. We gaan even recapituleren. Elke zaterdag deze maand en volgende maand is die dorpskerk aan het Kerkplein open. Ja. Op zaterdag van 2 tot 4. Eh, deskundige rondleidingen eh, met alle oudheid die er maar te vinden is in die kerk. Ja. En we hebben twee orgelconcerten op 15 augustus en 29 augustus. Ja. Begint om... Drie. Om drie uur, half drie Toe, de kerk over. Toegang gratis. gratis. Ja. En dan is er nog een activiteit, want je gaat een bazar doen. Ja, dat, uh, dat sluit mooi aan op het verhaal van uh, Maaike uh, Kappel en van Joyce Dreyer, die hier net voor recreade waren. Uh, dit jaar uh, wordt uh, onze bazar in de zomer georganiseerd. Vorig jaar is daar een uh, eerste aanzet voor gemaakt. Dat was een uh, kleine bazar buiten in de zomer, die uh, heel goed liep en heel erg aansloeg. Toen hebben we ook nog onze bazar in november gehad. Wat onze gebruikelijke datum is voor de bazar. Maar uh, in overleg met Recreade en de goede banden die we daarmee hebben. Omdat Recreade ook gebruik maakt van het uh, jeugdhuis. Uh, is besloten door de bazarcommissie dat ze een gezamenlijke activiteit uh, doen. Dus dat is en de bazar en Sante op 30 juli samen... In het terrein, uh, op het terrein de, rond de, de kerk. Rond de de, ja, precies. En het is leuk voor alle toerisme om daar langs te lopen. En ja, daar dat, te uh, en kijk, we hopen daarmee uh, ja, nog meer bezoekers te trekken... dan we al krijgen bij onze normale bazaar, Want ja, die is binnen en dan hangen er wel vlaggen en vlaggetjes... en dan staan er wel uh, uh, buiten uh, ja, borden... Maar om de mensen de kerk in te krijgen is toch altijd moeilijker dan wanneer ze het hele gebeuren buiten zien. Okay. He, en uh, de kinderen daar uh, zien en alle activiteiten. Dus ja, uh, okay. Ik moet zeggen, de kerk bruist. We zijn, uh, net wat uh, Jaap net zei, uh, we zijn een open kerk. En uh, we willen graag iedereen binnen hebben en iedereen uh, ja, uh, mee uh, laten doen. Veel succes. Dank je wel, Pieter. Dank je wel, Jaap.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 Dat jij helemaal niet wal, maar papa. Ik lijk steeds meer op jou. Oh, papa. Ik hou steeds meer van jou. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Mooi nummer van Stef Bos gaat over Vaders. En denk ik ook over zonen. Ja, heerlijke muziek. Ik geniet er nog steeds van. Ik uh, kan nog nooit van Stelf nee? gehoord, maar van het lied wel. Van het lied wel, ja. ja perfect. Maar, uh, we hebben nu tegen ons uh, over ons zitten Bardewijn van Vilster van uh, Sun Parks. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ja. wat brengt hij hier? <laughs> nou, <laughs> la, bijna la, la, laat ik even begin, uh, dat, even begin beginnen. Dat is jou wel toevertrouwd, denk ik. Uh, wij lezen in de krant, Sunpark heeft gekregen de Zoever Award. Ik had het gelezen. Ja. De Zoever Award, geschreven Z O O en dan V E R Award. Wat is dat, Boudewijn? Ja, dat, is een, dat is een award, dat is een prijs die uh, ons is toegekend door eigenlijk onze gasten. Uh, onze gasten kunnen op uh, internet via Zoever... Uh, kunnen ze hun mening geven over uh, het verblijf. Dus over de accommodatie, over de ligging, over de service, kindvriendelijkheid, over het eten. En um, nou, daar zijn wij nu, zowel vorig jaar als dit jaar uh, zijn wij daar de, de beste locatie geworden in onze. Van categorie. alle Sundparks? Nee, nee, van alle hotels aan de, aan de kust hier in Zandvoort. En um, ja, met een schitterend cijfer 8,0, waar menig vier en vijf sterren hotel. ...in uh, gerenommeerde badplaatsen uh, het zelfs niet eens halen. Dus ja, we zijn uh, met dat hoge cijfer en Apeltrots. natuurlijk met de award... ...daar zijn we heel erg trots op. En zowel vorig jaar hebben we hem voor de eerste keer gehaald. Nou, daar ben je natuurlijk heel blij. Maar om hem te behouden, dat is soms nog wel eens moeilijker. Dus ja. we zijn nu blij dat we zelfs op sommige gebieden hoger hebben gescoord... Um, en um, dit jaar dus weer hebben ontvangen. Nummer één ja, worden is, uh, is, mo mooi, is mooier worden. en makkelijker dan nummer één blijven. Dus. Ja, dat, dat, kijk, wereldkampioen worden nummer één. Dat weten we allemaal. Hoe moeilijk dat is? Uh, maar om het ja. nog een keer te even naar. <lacht> Ga, gaan we dat niet vertellen, maar nee. goed. Maar, wil je dat om, nog een keer doen? Andere ja, ja, onderwerp. Ja. Ja. Is het pijnlijk, Pieter? Ja, ik vind het heel pijnlijk. Ja. Als, als ik het nu vergelijk, want Sunpark heeft een heleboel parken. En er zijn ook concurrenten met parken. Ja. Hoe scoren jullie daarin? Ja, daarin scoren we eigenlijk ook boven het gemiddelde uh, qua sunparks parken, want dit is de Soeva Award is voor ons hotel toegekend, uh, dus er is een aparte uh, meting voor alle hotels wat Soeva doet en daarin zijn wij dus voor ons hotel de beste geworden um, binnen alle parken van sunparks. Ja, hebben wij natuurlijk gewoon uh, sowieso al door onze ligging die natuurlijk uniek is, hè? midden in Zandvoort aan de zee en in zo'n sterke regio met uh, de Kennemerduinen en uh, Amsterdam als achterland. Ja, is natuurlijk gewoon geweldig. En, ik, uh, kon, ik constateer dat dit sunpark hier in Zandvoort bijna altijd vol zit, maar ook in de winter. Ja, dat klopt. Daar zijn we natuurlijk steeds meer, zeker met onze beach factory. is natuurlijk een all weather facility. Proberen we ook in de winter uh, mensen het een en ander te bieden. In de zomer weet je dat mensen naar het strand gaan of bij ons aan het zwembad liggen. Uh, maar in de winter uh, willen we daarin ook uh, faciliteiten aanbieden. En uh, daar waar we eigenlijk de uh, afgelopen jaren vaak uh, 2,5 week dicht zijn geweest... ...gaan we eigenlijk zowel dit jaar als volgend jaar nog maar anderhalf week dicht. En dat komt eigenlijk omdat we dat ja, heel graag willen doen. Omdat je dan al je onderhoud aan je bungalows... In één keer kan doen? In één keer kan doen. En dat is een stuk makkelijker en efficiënter dan dat je dat hele, over het hele jaar moet spreiden. En dan hebben de gasten daar ook de minste overlast van. Ik denk dat de bezettingsgraad in Zonvoort veel hoger is zeg maar top, ja. ten opzichte van andere recreatieparken. Ja, dat zeker. Zeker ten opzichte van de binnenlanden natuurlijk. En uh, ja, de kustparken die zijn natuurlijk gewoon, ja, trekken gewoon daarin, ook in, uh, in de herfst en de winter. Want dan, uh, maar dat vereist en... ook een hoop van jullie medewerkers. Ja, dat is natuurlijk iets waar wij ons uh, op allerlei manieren voor inzetten... om ons te onderscheiden, is de service die onze medewerkers geven. En die blijkt natuurlijk ook weer uit deze zoeverwoord. Uh, dat onze medewerkers gewoon met heel veel enthousiasme en passie... Uh, voor, uh, uh, ...voor deze job gaan en uh, onze gasten in de wat te leggen. En dat is uh, iets waar we dag dagelijks natuurlijk uh, mee bezig zijn. Hier, ik kijk even naar het, het kader van werkgelegenheid. Uh, veel zonvoerders hebben daar een baan gevonden. Dat klopt, ja. ja U bent een van de grootste werkgevers. We. Ja, klopt. We hebben natuurlijk 350 medewerkers hebben we in dienst... Uh, Waarvan ongeveer de helft fulltime en de helft parttime. En uh, ja, menig uh, partner uh, is ook bij ons inmiddels aan het werk. Of uh, zelfs zoon of dochter. Die stromen bij ons binnen als hulpkracht. En uh, een merendeel blijft daar ook nog van hangen. En uh, ja, het is natuurlijk toch uh, voor Zandvoort denk ik een uh, unieke werkplek. Het toch, hele jaar door. Het is toch heel bijzonder. 25 jaar geleden kan ik me herinneren. Zijn we in de gemeenteraad begonnen van eigenlijk zouden we iets met het terrein moeten gaan doen. Ja. De plek van het oude zwembad en de campings en dergelijke. En nu praten we 25 jaar later. Ja. En het is een bloeiende organisatie. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat kunnen we zeker stellen. En uh, ja, de crisis, die. Uh, uh, kijk, natuurlijk merk je er altijd iets van. Hè. Mensen geven altijd iets minder uit. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar als je kijkt naar de bezetting en uh, ja, hoeveel gasten wij toch uh, elke keer weer weten te trekken. Dan uh, zijn we daar heel erg trots op het product wat we hier aanbieden. Uh, ja. Want ja, we weten daar heel veel gasten naar ons toe te trekken. En ook weer uh, dat die, die ook weer terugkomen. Want we hebben heel veel vaste gasten die soms tot vier, vijf keer per jaar bij ons uh, een verblijf boeken. Zie je als nu een, als, een, als een concurrentie dat er een vast paviljoen precies tegenover je op het strand komt? Of is? Nee, helemaal niet. Ik denk dat je die concurrentie juist het totale product uh, wat je te bieden hebt. En wij proberen ons te onderscheiden met ons product ja. en ook uh, met hetgene wat er op, de, op het strand gebeurt. We zoeken veel meer sinds we Sunpak zijn, ook samenwerking met externe partijen, maar juist om elkaar te versterken. En een ja, volledig product aan te bieden aan de gast die je zelf kan kiezen waar die gebruik van maakt. En uh, ja goed, we hebben het nu zitten we vol met over twee, bijna 2.500 gasten. Dus ja, die moeten ook echt niet allemaal bij ons in het zwembad gaan zitten of uh, bij ons in één restaurant, want dan is het ook niet leuk. Dus het is heel erg goed juist dat zij die keuze hebben, zeker als ze één of twee weken blijven, om gewoon in Zandvoortcentrum, maar ook op het strand, uh, de diverse mogelijkheden te gebruiken. Ik, dus ik zie ook in een versterking. Ik vraag me wel eens of, of jullie klachten krijgen van mensen over het geluidshinder van circuit ofzo. Nee, dat ligt ook vaak waar de wind, hoe het staat. Vaak ja, waait het over. Uh, of waait het zelfs de andere kant op. Um, ik weet nog, toen ik in Haarlem woonde... hoorde ik het vaak beter dan bij ons op het park. En um, ja, dan zie je er tegenaan. Ja, dan ja, dan je er tegenaan. Ja. Daarbij is het natuurlijk zo... op het moment dat je echt uh, bepaalde races hebt... dan is het natuurlijk ook zo dat een deel van onze gasten... daar ook voor natuurlijk, naar Zandvoort komt. Ja. Dus uh, natuurlijk zul je altijd gasten hebben... die dat niet hadden verwacht en die daarover klagen. We proberen dan ook altijd wel die gasten weer... in een wat andere zone te kunnen boeken... waar ze minder last hebben... Um, maar ja, dat hou je natuurlijk altijd met 2.500 gasten. We doen ons uiterste best om het allemaal naar de zin te maken. Maar dat lukt ook wel eens een keer niet. En dan probeer je dat heel uh, goed op te lossen voor die gasten. Heb je het gevoel dat je nu volkomen geïntegreerd bent in de Zonvoertse gemeenschap? Uh, als, um, ik denk sinds dat wij Sunparks worden, zijn wij, uh, dat geldt ook voor mijzelf, maar ook voor uh, mijn team, zijn we veel meer... Uh, naar buiten toe uh, ja, relaties aan het leggen en samenwerking aan het opbouwen. En dat begint natuurlijk altijd langzaam, maar dat moet je echt over vijf of tien jaar zien. Maar we proberen daar veel meer... Uh, ja, ik zei vorig jaar het ijzeren gordijn is gezakt. We proberen daar veel meer uh, elkaar te versterken met Zandvoort. En ja, daarbij heb ik mijn eigen lobby Zandvoort aan zee. Mm -hmm. Dat is natuurlijk onze plaatsnaam onder Sunparks, uh, die natuurlijk in uh, Duitsland en België... Uh, heel veel verteld, maar ik denk ook zelfs in Nederland... dat iedereen niet ervan uh, altijd bekend is dat Zandvoort zo direct aan zee ligt. Ja. En daarom vind ik dat we met, met z'n allen heel Zandvoort... gewoon de plaatsnaam Zandvoort aan zee moeten gaan Ja, uh, want je haalde het net aan. Hè? Je zegt, uh, jullie zoeken als Sunparks steeds meer ook uh, de samenwerking op... met bijvoorbeeld ook andere bedrijven hier in Zandvoort... die uh, bezig zijn om ook het product Zandvoort, om het maar zo te zeggen, neer te ja. zetten... Uh, versterking, heb ik ook uh, gehoord. Ja. Uh, merk je daar dan toch ook iets van... als je eventueel hier uh, in het dorp rondloopt? Van... Uh... Reacties van ondernemers, of wat dan ook? Dat Sunparks dan toch uh, daar ook een belangrijke bijdrage in levert. Nee, nou, ik denk wat, wat ik denk dat we daar nog wel echt aan een, een fase staan: in het contact contacten mm -hmm. leggen, gasten doorsturen. Uh, we hebben onze eigen tourist guide, waarin we uh, alles aanbieden wat er in de omgeving te doen is, uh, mm -hmm. zowel in zandvoort als buiten zandvoort. En um, ik denk dat daarin uh, langzamerhand dat ook uh, ondernemers dat zullen merken. Uh, dat we ja, veel meer uh, promotie doen van hetgeen wat hier allemaal te doen uh, is. En er is ja. natuurlijk VVV. ook een veel actievere VVV nu in soort. Ja, natuurlijk. De samenwerking met de VVV is daar heel erg belangrijk. Die is, en, die is en, uh, enorm uh, gegroeid ja. in, in een jaar tijd. Ja, en er is natuurlijk uh, uh, heel veel krediet voor de, de mensen die daar zitten. Want ja, die zijn er gewoon heel erg actief mee bezig. Maar bijvoorbeeld het Beachbus project waarin uh, gasten uit Amsterdam naar Zandvoort komen, maar onze gasten ook weer naar Amsterdam toe brengen, ja. is iets waarin uh, we, ja, we toch samen dat project hebben neergezet. Ja, de uh, slogan, uh, in the middle of everywhere, wat ik wel eens uh, hoor op zowel de landelijke als hier bij ons, op, uh, op uh, onze eigen zender. Uh, ja. gaat, dat, uh, gaat dat op voor, de, voor de, het concept wat jullie als Sunparks uh, doen? Ja, ik denk dat juist soms, zeg ik wel, Sunparks is echt uh, voor ons als merk uh, strategie uh, gemaakt, in the middle of everywhere. Ja. Want ja, we naast Zandvoort, het strand, Amsterdam. De Duinen. De, de Duinen. Duinen ja. um, nou, noem maar maar op. Wat die in de omgeving is, is natuurlijk een ongelooflijk sterke regio. Ik wij massaal mensen. Fietsen hier, de ja. regio. Jullie verhuren die fietsen. En dat is ja. super. Ja. ja, dat klopt. En dat is natuurlijk juist om dat gebied te verkennen. En daarin proberen we ook juist uh, uh, die mensen daar te attenderen. Wat je hier allemaal kan doen. Ja. En dat doen we meer dan dat. of Eigenlijk deed dat in het verleden niet. Um, want wij wilden graag de mensen binnen ons park houden. En dat is echt de centerpark strategie waar je heel veel op het park hebt. Maar wij hebben juist zoveel buiten het park. En daarvoor moeten we ook, naast wat we op het park hebben, dat complementair aan elkaar maken. Ja, leer je dat dan ook uh, van de, de prijs, de Zoever-prijs, die jullie dus uh, ten deel is uh, gevallen? Ja. Uh, Levert dat ook een bijdrage op in de zin van dat je dus weet welke gasten je dus binnen je poorten hebt? Nou, wat en dat ook... ze dus een bepaald idee hebben over uh, een beleving uh, op het park of wat ja, dan ook? nou dat, dat sowieso. Want ik denk dat je daarin ziet dat je veel beter vertelt wat, dat, wat je op het park hebt. Maar ook wat je buiten het park hebt in, door die slogan. Mm -hmm. Maar ook door Zandvoort aan zee. Want dat is natuurlijk heel duidelijk ja. dat al vertelt dat wat over die omgeving. En ja. daarom zeg ik ook qua marketing... Met z'n allen uh, zandvoort aan zee noemen. En uh, de burgemeester ja, heeft dat... het bordje al voor het raam staan. Ja. Yep. Dus zover moeten we, denk ik, uh, gaan. En, uh, de... Maar ik denk, kijk, als je naar uh, ons product kijkt, naar de wordt uh -huh. geeft dat ook een stukje over uh, meer weer over de kwaliteit die wij te bieden hebben. Dat gasten gewoon zien op internet. Kan, iedereen kan daarin beoordeling geven. En, uh, ja En geeft um, daarin de beoordeling ja. over. Maar, maar ons het is product. Ja, maar het is natuurlijk wel een heel belangrijk instrument, wat je tot je beschikking hebt, dat je dus weet. Uh, wat je daaraan, want je kan eraan sleutelen, je kan eraan werken. Ja. Je kan uh, ja. precies uh, daarop inspelen ja. van wat, uh, wat de mensen daar, uh, over ja, wat daarover te vertellen en wat ze daarover denken. eigen enquête. Alle gasten die bij ons zijn geweest, die sturen wij een enquête. En die gaat, die gaat verder, het is veel gedetailleerder. Uh, waarom, waarop wij precies uh, kunnen sleutelen aan die punten waar zij zeggen... nou, ten opzichte van andere parken of ten opzichte van uh, concurrenten... vinden wij uh, dat dit nog aandacht behoeft en daar leggen wij ook onze prioriteiten. En uh, de Zoever Award ligt natuurlijk op een aantal grote punten... geeft hij daarin uh, het een en ander weer over de kwaliteit die ons product uh, te bieden heeft. Boudewijn, heb je nog wensen? Ja, altijd. <laughs> Het is wel een hele leuke vraag, Pieter. Ja, wij willen we zijn met onze Beach Factory zijn we nu al wel gestart om daar meer voor kinderen in te brengen. Dat daar echt een kidsworld gaat worden. En uh, ja, ik zou graag dat de komende jaren nog verder uh, uitbreiden. Dat daar echt een uh, ook voor de omgeving gewoon een, uh, ja, een, een echte kidsworld met nog meer kinderactiviteiten, klimapparatuur, etc. komt. Dat Je dat hebt geen grond om nog huisjes erbij te bouwen en dergelijke. Nee, nee. Nee, dat zit dit, vol. Dat zit echt vol. En, uh, want kijk, Op het moment dat wij gaan bouwen moet het wel ook echt meteen over 50, 60 huizen gaan. Anders is het natuurlijk niet echt nee, precies. Ja, En dat stuk grond, uh, ik denk dat wat, het grond wat we hebben, dat dat al heel bijzonder is in dit gebied. Maar helaas uitbreiding uh, zit, daar niet, uh, zit daar niet in. Dus je moet er echt binnen het park zoeken ja. aan kwaliteitsverbetering. Ja, we hebben wel, dit jaar hebben we in 70 van onze exclusive bungalows hebben we allemaal sauna ingebracht. Dus dan proberen we wel op dat niveau uh, de bungalows te upgraden naast de normale... Zaken die je natuurlijk om de jaren vervangt in een bungalow. Um, dus ja, in die zin moeten we het wel doen met hetgeen wat we hebben. Maar binnen die kaders, uh, moet ik eerlijk zeggen, zijn er altijd uitdagingen en dingen om beter te doen. En dat moet ook wel, want dan uh, blijft het ook uitdagend hè, om met elkaar aan de slag te gaan. Nou, ja, ik zie uh, de reclame van Sunpark steeds op uh, de tekst-tv-pagina's van onze radio voorbij komen. Ja. En uh, dan zie ik ook die mensen met fietsen uh, rondgaan. En dan ja. denk ik denk, ja, jullie zijn lekker actief bezig. Ja, dat is denk ik gewoon belangrijk. En, uh... en dat zie ik dan op Text tv van onze radio. Ja, ja. Goede reclame. Ja, ja. Dank u wel. Ja. ja. Ik heb geen vragen meer, ja. Ik ook niet. Uh, ik ben ik... blij met Sunpark in Zandvoort. Ja. Uh, eigenlijk zou je zeggen, uh, zoals we hier uh, dat vaker noemen, zien in Zandvoort, hè? Ja, alleen we moeten het niet te veel loven, want de concurrerende <laughs> gemeenten zitten ook te luisteren. Nou. En die denken ja, dan die zien alleen onze achterlichten. ...dat we een moeten hebben en nee. dat gun ik ze niet. Okay. Ze zien dus. alleen onze achterlichten in ieder geval. Dus uh, het, het gaat gewoon de goede kant we op. We moeten middels. niet te juichend zijn. Echt voor de is puur voor de concurrentie. Oh. <laughs> okay. Lekker hier blij te gaan. Goed. Goed. Dan gaan we mee door. Dank voor je komst. En Geen dank. erg veel plezier en succes in deze komende maanden weer. Ja, je we, gaan druk. Ervoor. ja we gaan ervoor. De gasten komen nu en... Uh, ja, nu kunnen we er lekker mee aan de slag. Dus. Dank jullie wel. En, en mooi weer. Ja, ja we, we, gaan gaan af, we gaan afsluiten. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. Dat doen we met uh, een leuk stuk muziek. The Road to Nowhere of The Road Ahead. Van City to City.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 Oh van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dik te haak met het NOS journaal. Aankomend president Boutersen van Suriname heeft overlegd met vertrekkend president Venetiaan. Ze spraken twee uur met elkaar over de machtsoverdracht en hoe Suriname ervoor staat. Bouters en Venetiaan hadden 18 jaar niet met elkaar gepraat. Financiën heeft altijd veel kritiek op Boutussen gehad. Boutussen komt over twee weken officieel in functie. De olie in de Golf van Mexico breekt sneller af dan verwacht. Volgens Amerikaanse wetenschappers zorgen bacteriën ervoor... dat de olie sneller oplost dan werd aangenomen. Verder zijn de olievlekken uit elkaar geblazen door twee stormen. Hoe het gaat met de olie onder water is nog onduidelijk. Deskundigen zijn nog altijd bang voor milieuschade op lange termijn. Informateur Lubbers geeft VVD, PVV en CDA nog de tijd tot zaterdagavond laat. Uiterlijk dan wil hij weten wat de informele gesprekken hebben opgeleverd. De fractieleiders praten sinds maandag over de mogelijkheden om een nieuw kabinet te vormen. Lubbers is niet bij die gesprekken aanwezig. Arizona moet zijn nieuwe illegale wet aanpassen. Een rechter in de Amerikaanse staat heeft enkele omstreden bepalingen verboden. Zo, staats, zo stond in de wet dat politieagenten arrestanten om zijn papieren mogen vragen... als ze vermoeden dat hij illegaal is. Dat zou volgens burgerrechtengroepen leiden tot arrestaties op grond van huidskleur. De gouverneur van Arizona gaat in beroep tegen het vonnis. De UNESCO heeft de Galapagos-eilanden van de lijst van bedreigd werelderfgoed gehaald... Het gaat stukken beter dan, de, dan drie jaar geleden... toen de natuur in gevaar kwam door toerisme, immigratie en overbevissing. Ecuador, waar het gebied bij hoort, heeft maatregelen genomen... om de Galapagos-eilanden te beschermen, zegt de UNESCO. Ambtenaren in Californië moeten voortaan verplicht iedere maand... drie dagen onbetaald verlof opnemen. De maatregelen in de Amerikaanse staat geldt totdat er een nieuwe begroting is. Californië heeft een gat op de begroting van bijna 15 miljard euro... Hoeven de Zwarte Nergger een nekker, wil miljarden bezuinigen onder meer op hulp voor armen. Het weer buiig met vanmiddag land inwaarts kans op